secretariaat generaal van de Raad van de Europese Unie. Revierraad van ministers EU-Lidstaten. Wetstraat 175. B1048 Brussel-België. 27 januari 2009. Lidstaat Nederland, rapport. Excellenties. Het Europa van de 21e eeuw heeft, geen, plaats voor Adolf Hitler-imitators, en terroristen. De democratische lidstaten van de Europese Unie hebben niet de wens om opnieuw terug te vervallen op de onderdrukking van de jaren 30 en 40. Zit de Europese Unie te wachten op de verspreiding van dit kankergezwel van fascisme en terrorisme door lidstaat Nederland om de reputatie en de status van de Europese Unie in de wereld te vernietigen en voor altijd te schaden? Sinds het verdrag van Amsterdam heeft de Europese Unie een toezichthoudende taak ten aanzien van de eerbiediging van de gemeenschappelijke beginselen waarop de Unie is gegrondvest en gebonden is. De Uniewaarden. Deze omvatten de mensenrechten en de fundamentele beginselen van de rechtsstaat, artikel 6 verdrag EU, lid 1. Daartoe verleent artikel 7 verdrag EU de instellingen van de Unie bevoegdheden om op te treden in het geval van een dreigende. Schending van de Uniewaarden. Het eerste lid dat met het verdrag van Nice werd toegevoegd aan, artikel 7 verdrag EU lid 1, voorziet in een preventiemechanisme voor gevallen waarin een duidelijk gevaar voor ernstige schending van Uniewaarden geconstateerd kan worden. Lidstaat Nederland voldoet niet aan de randvoorwaarden. Terrorismebestrijding in al zijn vormen is voor de Europese Unie topprioriteit. Ook vormen van staatsterrorisme dat wordt beschouwd als terrorisme dat uitgevoerd of gesteund wordt door de staat. Solidariteitsclausule. De Unie en de lidstaten treden uit solidariteit gezamenlijk op in het bestrijden van terrorisme. Artikel 222 lid 1 Verdrag EU en artikel 222 lid 1a. De bescherming van de burgerbevolking tegen terrorisme. Intermediaire Stichting van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft er bij de staat der Nederlanden te vergeefs op aangedrongen om een parlementair onderzoek en om een beter mensenrechtenbeleid dat de hoeksteen vormt van de Europese Unie. De Tweede Kamer der Staten-Generaal van een lidstaat dat zich schuldig maakte aan grove schendingen van mensenrechten en van Europese en internationale verdragen daarvan af te brengen. Wanneer een situatie dermate extreem is, zoals in Nederland, waar sprake is van niet louter overtredingen van de mensenrechten maar sprake is van planmatige mensenrechten schendingen, die in schril contrast staan met de grondbeginselen van de Europese Unie, als geen reëel uitzicht bestaat dat het beoogde doelbescherming mensenrechten bereikt wordt, zal dat land de Europese Unie moeten verlaten. De schijn van bonafiditeit door de Tweede Kamer en de staat der Nederlanden die ze wekken met rapporten en toespraken over mensenrechten fungeren als dekmantel. Voor roofzuchtige en door gedreven misdadige praktijken. De Raad van ministers van EU-lidstaten kan in dat geval passende aanbevelingen tot de lidstaat in kwestie richten die de Raad de mogelijkheid. Geeft in het geval van ernstige en voortdurende schending van Uniewaarden sancties aan een lidstaat op te leggen of in zeer ernstige situaties een lidstaat weg te stemmen. Soms kan dit ook schorsing van bepaalde rechten van de betrokken lidstaat met inbegrip van het stemrecht in de Raad inhouden. Een effectief toezicht op naleving van mensenrechten in de Unie heeft een positieve uitstraling naar buiten toe en versterkt daarmee de Unie waar het, het mensenrechtenbeleid betreft. De werking tussen de VS en de Europese wet kan door het geval van Gerhard Lauk worden. gelustreerd. Lauk publiceert nazi-kranten en een nazi-website met nazi-memorabilia vanuit Nebraska vanuit VS met straffeloosheid. Maar het is onwettig in Duitsland dat wetten tegen nazi-propaganda heeft die op websites waar Duitsers toegang tot kunnen krijgen van toepassing zijn. Het Cybercrime Protocol van Straatsburg maakt sinds de invoering daarvan ook uitdrukkelijk grensoverschrijdende communicatie van racistisch of xenobobiek materiaal onwettig door buitenlandse websites. Lidstaat Nederland overtreedt met dergelijke handelingen of nalaten een misdadig statuut. De distributie of beschikbaarheid moet opzettelijk zijn om als misdaad te stellen. En een groot publiek. Of zelfs een grote klasse van personen. Tot hen toegang kan hebben. Het gaat om geschreven materiaal, afbeeldingen, muziek en daarnaast minimaliseerd, ontkend en goedkeuren. Verwijs naar een bevestigend vonnis door de WIPO van lidstaat Duitsland tegen Gerhard Blauk. Verwijs over lidstaat Nederland naar acte notarieel de dato van 21 juni 2007 door meester Opterlaak, notaris te Kranendonk, Nederland. En het rapport, rapport over Nederland aan de Europese Unie 2009, in de Nederlandse taal met de compact discs van mensenrechten toespraken door Intermediaire Stichting van de Universele Verklaring. Van de Rechten van de Mens met Intro door J.P. Balkenenden, Hitlers Inferno, door Audio Ingesproken wordt. In Muziek 1932-1945 Voorzien van origineel antifascistisch commentaar 1945. In het rapport zit ook opgenomen een brief de dato van 2 juli 2008 door Intermediaire Stichting van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mensen-Amerikaanse Auteursrechtenorganisatie Washington D.C. In de Engelse taal. Wij verdenken de staat der Nederlanden van een terroristisch motief. Aanvallen van achter in de rug en daarna aan de hand van de misdadige tactiek, salami-tactiek, om met kleine stukjes, door kleine, telkens herhaalde stappen datgene. Te verkrijgen wat men niet ineens gedaan kan krijgen, het elimineren van de stichtingen, en audio onder andere via de Kamer voor gerechtsduurwaarders. De onafhankelijke toegtrechtspraak die ze pretenderen te zijn. De staat laat verder geen kans om benut. Gefingeerde rapporten, brieven, verslagen en een model voor het PR-werk, waarbij zelfs de holocaust-kameleonistisch in het PR-werk is opgenomen met het doel om te misleiden. Wim Kok als, boekbeeld, van de Nederlandse staat voor de gehele wereld op de NSDAP. AO-website van Gerhard Blauk, En JF Westra algemeen directeur van de Anne Frank Stichting die Wim Kok, voorzitter Raad van Toezicht. Een bescherming neemt in plaats. Van te waarschuwen tegen fascisme, een van de doelstellingen van de Anne Frank Stichting. CD Baby is de grootste distributeur van digitale muziek in de wereld volgens Napster. De distributie Audio is sinds 2008 in handen van CD Baby. Portland. Oregon USA, in 2008 overgenomen door discmakers in de USA, functioneert uitstekend. Er is een optimaal logistiek internationaal netwerk. De verkoop van cd's, Hitler's Inferno, is echter sterk onder druk komen staan door lidstaat Nederland door het marktklimaat ernstig te schaden. Hitler's Inferno, de les van gisteren, getuigenis voor de toekomst, heeft duidelijk een eigen dimensie gekregen onder het publiek. Neonazisme er is aanzienlijke imago schade en tellende verkoop van compact discs 20 miljoen euro 40.000.